Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De volgende fase van de formatie kan beginnen. D66 en het CDA willen twee informateurs aanstellen... die het stokje van verkenner Wouter Koolmees gaan overnemen. We weten al dat D66 oud-minister Hans Weijers naar voren schuift... die daarna onder meer bij Heineken en ING werkte... Met wie het CDA komt, wordt pas vanavond bekend. Ondertussen hebben we een nieuwe Tweede Kamer. Alle kamerleden zijn vandaag beëdigd. Voor 55 van hen is Den Haag compleet nieuw. Voor hun was dat extra spannend. Ik werd vanmorgen wakker en toen dacht ik, oh, het is vandaag de dag. Ik heb mijn ouders meegenomen, mijn man, mijn broer. Het is een lekkere feestelijke dag. Even, even relaxen, ondertussen nog wat achterkamerpolitiek. Ik open de vergadering. Moorman. Dat is klaar en me lof. Straats. klaar. Wilders. Dat verklaart een brood. Dat waren ze, voorzitter, allemaal. Ik wil het nog even vragen om naar voren te komen, want dan maken we een mooie groepsfoto. Onder het motto, hier lachten ze nog. In het Caribisch gebied is een groot Amerikaans vliegdekschip aangekomen. De VS is daar al maandenlang bezig met militaire acties. Tientallen boten zijn aangevallen, omdat er volgens de Amerikanen drugs mee werden gesmokkeld. Wat het vliegdekschip precies gaat doen in het Caribisch gebied, weten we nog niet. En deze vrachtwagenchauffeur in Deventer had veel bekijks vandaag. Foto's maken. Dus ja, soms moet even rust aan doen. Dat het gewoon ja. goed gaat. Hij vervoerde vandaag tientallen kerstbomen die op allerlei plekken in de binnenstad van Deventer zijn neergezet. We transporteren dit met een dieplade, dus bomen gaan gedecoreerd rechtop en naar de binnenstad. En worden er met een heftruck opgezet en in de stad met een heftruck weer afgehaald en daar naar de plaats gereden. Ja, zo klinkt dat dan. En wat inwoners ervan vinden? Voor mij is het nooit vroeg genoeg. Voor mij mag het eigenlijk het hele jaar blijven staan. En ik kijk er altijd superveel naar uit om gewoon weer lekker in het donker met alle lampjes op het terras te zetten. Dat was voor mij het leukste. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen begint met wat zon, maar vanuit het westen komt er s middags ook regen. Het blijft wel zacht. 14 tot 17 gaan. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. In de regio Noord-Holland staat 100 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maarsen en de knoop everdingen 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen hoofdstad Nieuw-Vennep 10 minuten openthoud. Daar is een rijstrook dicht voor een ambulance... A7 Zaanstad richting Horen tussen Kropetsaandam en Purmerend een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Juliana-dorp en afrit Schagerbrug. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de aan de B verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 It's a beauty. you Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. D66 heeft een informateur aangewezen. Het is oud-minister Hans Weijers. Hij was na zijn politieke carrière baas bij Axo Nobel... en commissaris bij onder meer ING en Heineken. Ook het CDA wijst nog een informateur aan. Die wordt later vanavond bekend. In Houten komt voorlopig geen opvang voor ruim 200 asielzoekers. De gemeente was eerst van plan om een oud bedrijfspand om te bouwen tot een tijdelijk AZC. Maar volgens het gemeentebestuur is er meer tijd nodig. Er is een tweede verdachte aangehouden na de dood van een 24-jarige vrouw in Rotterdam dit weekend. De verdachte is volgens het OM maandag aangehouden en komt uit Nijmegen. Net als de verdachte die eerder is opgepakt. Het weer, vanavond blijft het droog, morgen bewolkt, met in de middag soms wat regen en blijft zacht, 14 tot 17 graden. Dit is ZFM. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Strand, Zee, Boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. But I can't let you go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 ZANG We miss Het. Het. Alleen bij ZFM. The sun of head Don't need a help from God above If you're losing her Don't be sad Cause she will all be a heart attack She's not a brother that you call her mind Tired of all those lies in your weak show FM ZFM